Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Gerst met het NOS journaal. Minister Bos wijst kritiek van de hand op de samenstelling van de commissie... die onderzoek doet naar de DSB-affaire. Een deel van de Tweede Kamer denkt dat sommige commissieleden niet onafhankelijk zijn... en banden hebben met mensen die ze onderzoeken. Volgens Bos zijn er nu eenmaal weinig mensen die dit soort onderzoeken met gezag kunnen doen. Het is bijna onmogelijk dat alle betrokkenen elkaar niet kennen, zei hij. Bos hoopt dat het onderzoek onder leiding van oud-staatssecretaris Scheltema binnen drie maanden klaar is. Een onderzoek door de Nederlandse Bank naar oud-DSB-bestuurders duurt volgens de minister een paar weken. De tarieven voor loodsen voor het scheepvaartverkeer gaan lang niet zo fors omhoog als eerder werd gedacht... De bedoeling was om het tarief met een kleine 20% te verhogen. Dat wordt nu ongeveer anderhalf procent. Het voorstel om de tarieven fors te verhogen werd gedaan in de zomer... toen het slecht ging in de sector en de verwachtingen voor de toekomst laag waren. Maar volgens de Nederlandse loodsencorporaties zijn de vooruitzichten een stuk beter. De organisatie verwacht dat er 2000 schepen meer worden verwerkt... wat neerkomt op 4000 extra loodshandelingen. 85% van de Nederlanders vindt dat misdadigers te licht worden gestraft... Ook vinden ze de rechters vaak te soft en willen ze dat rechters hun beslissingen beter uitleggen aan de samenleving. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak. Toch is het vertrouwen in de rechtspraak groot in vergelijking met andere landen, concludeert de Raad uit de enquête. Een kleine 30% van de Nederlanders heeft veel vertrouwen in de rechter. Zo'n 45% heeft een neutrale houding over de rechtspraak. In de beeld is het lek in de hoofdgasleiding gedicht. De leiding werd vanochtend tijdens rioleringswerkzaamheden beschadigd door een shovel... Tientallen woningen werden ontruimd. De bewoners zijn weer naar huis teruggekeerd. Het weer, wolkenvelden en van tijd tot tijd regen. Het meeste langs de kust, het wordt 10 graden. Morgen minder buien en wat meer zon. Dit was het NOS Journaal.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 That's the man. Goose. Drop it down low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 She says she wants to make up Oh, you made me love you Oh, you got away Oh, you have me calling I'm away A compromise with surely help the situation A greedy disagreement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 Then I remember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 Hij heb kleur aan mijn dag gegeven. Dit heb fini le jour de chance. Hier wat op Vier Talon, al, Calleur-Chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook opnieuw. Oh. Een mooi moment, een ademloos gesprek, en misschien zie ik je ooit nog, nog, nog een op zet je Yeah